In Rotterdam is een dode vrouw gevonden in een auto in de deelgemeente IJsselmonde. De politie vermoedt dat de vrouw om het leven is gebracht. Hoe lang ze al in de auto ligt is niet duidelijk. Ook haar identiteit is niet bekend. De recherche is een buurtonderzoek gestart. In Texas is het aantal huizen dat is verwoest door hevige branden opgelopen tot ruim 1500. Verwacht wordt dat dit aantal de komende dagen nog verder zal oplopen.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 Bij de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab is een Nederlandse Somaliër actief. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties, meldt het VPRO radioprogramma Bureau Buitenland. De man reisde vorig jaar met twee andere Europese Somaliërs naar zijn geboorteland. De IVD onderzoekt in hoeverre Al-Shabaab steun krijgt van Somaliërs in Nederland. Het weer dan nog hier en daar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog. Met vooral in het oosten zon. Later op de dag opnieuw regen en En het wordt dan een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 In Maasbree is bij mijn weten nog nooit een allochtoon geweest. En als u er ooit geweest bent, kunt u zich voorstellen... dat er ook geen enkele behoefte bestaat bij de allochton om dit dorp te gaan bezoeken. Maar desondanks maken ze zich in Maasbree ernstige zorgen. En eigenlijk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 Nou ja, we weten dat het met de Antillianen heel anders is. Hè. Dat is in allerlei opzichten een, wel een dysfunctionele groep. Maar eigenlijk maken we ons alleen maar zorgen... over de moslimimmigranten, Wel beschouwd. Want wij denken, wij vinden dat zij zich niet snel genoeg integreren. En nu zijn de moslimimmigranten immigranten plus in kinderen... en waarschijnlijk ook allemaal kleinkinderen die vormen... 5% van de Nederlandse bevolking. Dus dat is weer de helft van de niet-westerse allochtoon. Eigenlijk is dat de enige groep waarover we ons echt zorgen maken. Die als problematisch worden gezien. En daar wordt er altijd bij gezegd, dat komt door de islam. Maar de Antillianen zijn nog veel lastiger. En die bij mij weten, ik weet helemaal niet wat voor godsdienst die hebben. Maar daar zie je aan dat de lastigheid in feite niet of nauwelijks een functie van de godsdienst is. Maar dat is nu weer een andere kwestie.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 Rotterdam of, of Dordrecht is, hè, waar ze geconcentreerd zijn. Maar daar hoor je nooit van die angstverhalen over. Want dat komt omdat het geen moslims zijn. Dus je mag wel op straat schieten, mits je geen moslim bent eigenlijk. Want als je een moslim bent, dan komt dat door de moordzucht, het moordzuchtige karakter van de Koran. En nou, u kent al die redeneringen wel. En daar komen we aan een hoogst eigenaardig punt. En dat hebben wij nu al eigenlijk iets meer dan tien jaar...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 Ik hoorde laatst ook weer iemand zeggen... ach, Fortuyn, daar denken we tegenwoordig heel genuanceerd over. En, en ook wel positief eigenlijk. Fortuyn was toch een beetje, ja... misschien niet belangrijker dan Willem van Oranje... maar toch, uh, nou, toch wel een soort neef van Torberg eigenlijk. Hè? Toch wel de Nederlandse democratie gered eigenlijk. Dat is ook raar. De geen, dames en heren, die met deze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 Dat komt eigenlijk om dat boekje dat, nou ja, waarschuwt dus tegen de snelle islamisering van Nederland... door die 5% Nederlandse Mohammedanen. Maar dan lees je het boekje en dan blijkt het nogal mee te vallen eigenlijk allemaal. Want na enige tijd vraagt hij... Hij rondt dan al, al 30 bladzijden, heeft hij al doorgerond, En dan vraagt hij zich plotseling af... van waar doet die islamisering zich nou eigenlijk voor in Nederland...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 Zo solide zit hij in het geloof. Ja. Dat hij de indruk had dat ik gisteren nog met de heren gebeld had. Ja. En, en dat hij tegen mij had gezegd... En ja Sorry, maar, maar die Maxime Verhagen, nee, dat is echt... Eh, dat gaat niet. Dus dat boekje dat valt eigenlijk vreselijk mee. En, ja, dus na die eerste dertig bladzijden... als hij moet toegeven waar de islamisering speelt, dan valt het mee. En dan is er natuurlijk die, die ondertitel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 Ja, als het sowieso meer is dan dat je een oranje klomp op je hoofd zet... He, met een molentje erop. Niet voor niks hebben wij in Nederland de uitdrukking... met molentjes lopen. He, dat is geen toeval, kan ik u verzekeren. Als dat in feite de kern van onze nationale identiteit is... nou, dan ga ik geloof maar maar Burger in Luxemburg. Ja, daar hebben ze toch dezelfde vlag. Kortom, het idee dat die...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 En dan knijp je namelijk ook diegene, de analfabeten knijp je af. Die komen er ook niet meer in. Maar de Luidi, de Einsteins van de toekomst, die knijp je ook af. Die komen er ook niet in. Nee, dus het is ook heel kortzichtig. Een heel groot deel van de enorme dynamiek van de Verenigde Staten... is het gevolg van immigratie. Dus immigratie is altijd twee dingen tegelijkertijd. is positief en, en ook gedurende enige tijd negatief. Hoofdstuk 2.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 In 79 geeft Deng Xiaoping he, die, zet die machine in werking. En, en we zijn 30 jaar verder en ze hebben 350 miljoen mensen opgetild... uit de bittere armoede van de hoeder naar, naar iemand... die fijn s'avonds naar zijn flatscreen-tv kan kijken. Eigenlijk zo'n beetje eind jaren 50 is het herstel volledig geslaagd. En in de loop van de jaren 50 begint Europa aan de fase van de massa... Consumptie. En we zijn eigenlijk doorgegroeid tot ver in de jaren zeventig. Dan komt er stagnatie, daar zal ik het zo over hebben. Die stormachtige economische groei ging in ieder geval in Nederland... ook gepaard met die babyboom die ik al genoemd heb. En die babyboom die zich overigens ook heel sterk in de Verenigde Staten heeft voorgedaan... en in iets mindere mate in andere Europese landen. Al zijn er landen geweest die helemaal geen babyboom gehad hebben...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 Hoe komt hij aan die handige ideeën? Die heeft hij afgekeken van zijn Deense vriendin, Bia Kiesgo. Daar vind je diezelfde handige combinatie van linkse en rechtse standpunten. Maar dus in de jaren zestig zie je die hele... Ja, laten we maar zeggen cultureel-politieke opstand van de babyboomers. Dat is in allerlei opzichten een vorm van linkspopulisme. Laten we eens kijken wat voor andere effecten die enorme economische groei heeft gehad in die dertig jaren van de golden years. U kunt zich dat eigenlijk wel enigszins bedenken... dat in de jaren zestig gigantische tekorten ontstaan op de Europese arbeidsmarkt. En niet alleen natuurlijk op de Europese arbeidsmarkt... maar ook op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waarom waren die zo groot? Die waren zo groot omdat de cohorten van de jaren dertig... en de eerste helft van de jaren veertig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 heb je enorm. Hoe kleiner je jaarcohort is... en hoe gunstiger de toestand op het moment dat je als jaarcohort... de arbeidsmarkt betreedt, hoe meer het je voor de wind gaat. En dat ik hier sta, is, is dus niet, ligt niet aan mijn eigen persoonlijke verdienst... hoewel we die ook niet uit moeten vlakken... Ja. maar heeft voor een gedeelte zogenaamde structurele oorzaken. Want als je uit het grootste jaarcohort komt...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 waar ik het over had. Dat we in dertig jaar rijk zijn geworden. Dat we plotseling allemaal een autootje konden kopen. Dat we niet meer naar de grotten van Han hoefden in een oude autobus... maar dat we dus zelf met onze eigen Opel Kadet... naar de Groos nog konden rijden. Waar je dan zo'n plakplaatje kreeg wat je achter de achteruit moest plakken. Tegenwoordig doe je dat niet meer. Wie heeft nog een plaatje van de Groos naar achter zijn achteruit... <lacht> Niemand. Toen was dat deftig, hè? Dat, je, het was dat je een auto had die er überhaupt overheen kon komen. Dat, dat was eigenlijk al... Nou, daar kon je voor laten staan. Maar ja, ik kreeg de laatste jaren vrij regelmatig mail. Beste meneer van Rossem, ik zit in Bangkok. Kunt u zorgen dat mijn scriptie is nagekeken als ik weer terug ben? Of beste meneer van Rossem, ik wandel hier over de Angkor Wat... kan het een beetje opschieten met die scriptie?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 Dus er was een automatische koppeling tussen de CAO-lonen die werden betaald. en de inflatie die in dat jaar het zich had voorgedaan. En ik begrijp dat het 1% is, daar ligt niemand wakker van. En wat is het nu in Nederland? wel half procent of zo. Maar als natuurlijk de inflatie vrij fors is. dan jaagt dat systeem van die koppelingen. dat jaagt in feite zichzelf aan. En zo kregen wij in de jaren zeventig te maken met een steeds scherper toenemende inflatie.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 De verzorgingstaat was ook op sommige punten wel een beetje de pan uitgerezen. Ja, ik wou het nu namelijk over de BKR hebben. Dat zegt ook niemand mee, iets anders zouden meteen gelachen worden. De BKR was een, regeling, een bijstandsregeling voor kunstenaars. Die kregen een normale bijstandsuitkering... plus nog een vrij fors extraatje voor verf, kwasten...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 dat op groot succes bijna altijd ingrijpend falen volgt. Zou het ook zijn dat op ingrijpend falen ook automatisch groot succes... Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Op het ingrijpend falen van het Westen tussen 1914 en 1945... in een relatief korte periode, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... grote depressie, opkomst van het national-socialisme, ga zo maar door, het is één onbeperkt drama, zou je kunnen zeggen... En na 45 hebben we eigenlijk, ondanks her en der een inzinkentje, natuurlijk in een soort van paradijselijke samenleving geleefd. Dank, Dank u wel. <tog> Ja, u luisterde naar de eerste twee hoofdstukken van het Hoorcollege. Die professor Dr. Maarten van Rossum voorrechtseizoen al gaf in, uh, tijdens de Studium Generale van de Universiteit van uh, Utrecht. Het is op CD gezet uh, door de Home Academy voor NRC Academie. En volgende week gaan we verder. En dan komt hier nu Quantic, hoor ik langzaam opkomen. En dan gaan we alweer naar. Uh, volgende uur.